4 uur. Christian Bodenbakker met de NOS-journaal. 14 mensen om het leven. Meer dan 120 mensen raakten gewond. Bij de mis was het Spaanse koningspaar aanwezig. Vervolgend weekend heeft de Catalaanse regering opgeroepen. tot een grote demonstratie tegen terrorisme. Een Deense man is gisteravond met zijn camper. vlak voor de Eemstunnel in de A31 stil gaan staan. Agenten gingen naar hem toe. Toen ze aankwamen rijden zagen ze de Deen lopen. Hij zei dat hij niet door de tunnel wilde vanwege zijn tunnelfobie. De politie bracht de man terug naar de camper waar zijn vrouw zat te wachten. De agenten wezen het echtpaar op een weg met een brug. De vrouw heeft het stuur overgenomen. Landskampioen Feyenoord heeft ook de tweede wedstrijd van het seizoen gewonnen. Uit bij Excelsior werd het 1-0. Jean-Paul Boetius maakte het enige doelpunt. Een vermiste, dementerende vrouw uit Aalsmeer is gisteren teruggevonden door een jongen van twaalf. Hij ging op onderzoek uit nadat zijn vader een burgernet oproep had gekregen. De jongen fietste door de wijk en vond een paar straten verderop een vrouw die aan het signalement voldeed. Hij vertelde haar dat de politie haar zocht en bracht de vrouw naar huis. De politie van Aalsmeer heeft de jongen, die later zelf agent wil worden, bedankt en gecomplimenteerd met zijn zoekactie. Het weer, vooral in het noorden buien, mogelijk met onweer. Verder naar het zuiden geregeld zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Morgen vooral in Zeeland regen en in het noorden zon en een graad of 20. Dit was het NOS Journal. DFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat file tussen Knoopend Temnes en de afrit Buntschoten, 4 kilometer. A1 Amersfoort richting Amsterdam tussen Hoevelaken en Eembruggen, 5. A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Breukelen en Maarse, 3. Er is daar een ongeluk gebeurd. Er zijn drie rijstroken dicht. Het is erg druk op de A9 Amstelveen richting Alkmaar tussen Knoopend Raasdorp en Knoopend Velzen, 8 kilometer, met daar zo'n 20 minuten extra reistijd. Tot zover de verkeersinformatie.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 This way I was born was In a plane Mama said that Zelfs op zondag. Jawel. Je hoort de pitbull en de fireball. Jawel. Zeven minuten over vier uur drie. Met uh, ja, nog uh, zes minuten op de klok voor de dtm race. Ja, en het blijft spannend tot, uh, tot aan de laatste ronde. Want uh, het wordt een gevecht tussen Marco Wietman in de BMW uh, momenteel aan de leiding. Gevolgd door Rockefeller. En dat is Audi. Nou was het gisteren het podium uh, puur BMW.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 Verder hebben we natuurlijk, zoals er zijn, de uitslagen van de wedstrijden die om half drie zijn begonnen. En dan hebben we het natuurlijk over de Eredivisie. Ik kan u wel even mededelen dat de wedstrijd tussen Ajax en FC Groningen momenteel een kleine 80 minuten onderweg is. En de tussenstand inmiddels 3 tegen 1 is: 3 tegen 1? 3 tegen 1. Ja, Groningen kwam in de 73 e minuut toch mooi terug.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 All the Rock the bus, rock on with your beds, rock the bus, rock on with your beds, rock the bus, rock on with your beds, rock the bus, a road there, a rock the bus, a road yeah, rock the bus, rock the bus, rock the bus, rock the rock the bus. Ja, als je dan op een eiland zit, komen, heb je wel een boot nodig. Dus uh, ja, speciaal even rock de boot voor jou. Uh, you're de News Corporation uit de jaren zeventig. Ja, we gaan weer een zonnige vrienden, muziek draaien. Ik Dit ik is zo de de de zo'n leuke plaats.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 Rato, lo nuestro no depende de impacto. Y solo siente el impacto. El boom boom, que te quemas. El cuerpo de sirena. Tranquila, que no creo en contrato. Siempre que se va, regresa a mí. Y Nogthans el rato. Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz. Feliz, se los pato. Yo te acepto el trato. Y lo hacemos todo el rato. Y lo hacemos todo rato. Y lo hacemos todo rato. Y lo hacemos todo, rato, lo hacemos todo rato. Si conmigo te quedas. O con otro, tú te vas.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 Lo hacemos otro y siempre que a ja, baby, que Y siempre que a El código secreto baby, dit is echt zo'n plaats van ze kunnen je alles wijs maken ze zeggen maar wat. Ja. Hier hoorde de single van Maluma. CFM, Race Radio, Pit Report. Report. Ja, Ditmaal schakelen we even niet over naar het circuit Zandvoort... maar naar de man die tegenover mij zit. Want het is er kwart over vier geweest, tijd voor een Pit Reportje. Ja, allereerst waren natuurlijk de afgelopen weken diverse bronnen... de nodige nieuwsmeldingen over het feit dat wellicht het TT-circuit Assen... dan wel Zandvoort de geschikte locatie zou kunnen worden voor een eventuele Formule 1...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 Alleen maar al denken aan een holiday is al lekker overstand. He? Yeah. Heerlijk, heerlijk heerlijk. <laughs> Jorre Madonna uit de jaren 80, een van haar grootste hits. De Holiday. CFM Race Radio. Pit <laughs> Report. Bit report. Ja, we schakelen weer live over naar circuit Salvoort, naar collega Willem van Densen. Want uh, ja, jij hebt dus juist een hele spannende DTM-race meegemaakt. En de finishvlag is in je gevallen. Ja, dat klopt helemaal. Het was uh, spannend tot het eind. En uh, niet alleen om uh, plaatsen in.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 ik ben nog niet uh, twee spetjes op mijn hoofd gehad en dat was uh, gisteren met de kaarten. En Voor de rest heb ik wel perfect weer gehad om hier op het squeeze te vertoeven. Ik durf bijna niet te vragen, maar weet je toevallig al of ze volgend jaar weer terugkomen? Uiteraard komen ze volgend jaar nog terug Ja, TTM. Uh, die komt volgend jaar na zo'n uh, Ja, In uh, 2019 wordt het verwacht. Natuurlijk Mercedes dus, uh, heeft aangegeven ermee te gaan stoppen.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 Dat zien we al dat uh, Audi was daar al mee gestopt. Porsche, wat wel uh, LMP1 deed, uh, die, uh, die stopt ook. Uh, die gaan ook naar die uh, Electric. Enige LMP1, wat overblijft, is uh, Toyota. Nou ja, Toyota tegen Toyota. race uh, in één klasse, uh, dat is het ook niet. Nee. In die zin uh, wordt Le Mans misschien wel veel leuker. Want dan krijgen we LMP2's uh, vol op het startveld. En het is een hele mooie klas. We hebben dit jaar al gezien daar, dat uh, onze Nederlandse Chinees met zijn LNP2 uh, daar tweede werd. En wie weet uh, als Toyota ook gaat zeggen van uh, nou we kappen met die LNP1. Uh, ja dan is Le Mans echt uh, een hele mooie race. Dus ja. ja angst voor Le Mans hoeven we niet te hebben. Ja een bepaalde klasse uh,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 En waar verblijft Japie? Japie verblijft momenteel in het dierenhuis Kennemerland, Keesomstraat 5, de Zandvoort. Maandag tot en met zaterdags tussen 11 en 4 uur geopend. en telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. Maar kijk ook even op de website www.dierentenhuis.nl... want ook Japie verdient een thuis. Dus ga voor Japie of de andere leuke dieren... naar het Kennemer dierenthuis. Inderdaad, in Nieuw-Noord te vinden... Deze op straat nummer 5. Dat is the place to be voor een uh, leuk dier wat er uh, nog een uh, thuis zoekt. Dus ga gewoon uh, vanaf maandag even langs daarbij. Het kennen we dieren thuis hier in Zalfoort. Gaan wij Summer in the City voor je draaien van Joe Cocker. Hot town, summer in the city. Back of my neck getting dirty and gritty. I've been down, isn't it a pity. Doesn't seem to be a shadow in the city. All around, people looking half dead.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 Myself believing this night.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 En morgen zullen ze dan richting Andorra gaan. Maar goed, ze hebben nog 40 kilo, kleine 40 kilometer te gaan in deze eerste etappe van de Vuelta de Espagna 2017. En zo blijf je op de hoogte bij CFM van Sports en Nieuws uit Zandvoort en de directe omgeving. Zal meteen over twee platen krijgen met het gedicht van de dag. Meneer eerst zonder meer Billy Joel.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 with an annoying smile when I saw that girl upon your arm and knew she'd run your heart with a fatal charm, I said, soul boy, let's hit the town 740 hey boy and What's with the frown? But in return, all you could say was Hi, George, meet my fiancee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 Not yet Voelt de zon op je gezicht, het wordt de hoogste tijd, dat jij jezelf bevrijdt.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 Uh, ook uh, bij ZFM uh, is het voor menig programma uh, het zomerreces voorbij. Aanstaande dinsdag uh, kunt u weer uh, genieten van een live uh, uitzending van ZFM lunched tussen 12 en 2. Dus ze zijn er weer en dus we hebben dan weer live radio tussen de middag.